Weg van Wenen. Een hoorspel in vier delen geschreven door Thomas Ulrich en geregisseerd door Hero Müller. Vandaag deel 3. Ja, het is donker Doe dan de lantaarn aan, We zorgen ervoor dat het licht op de grond ligt. Oké. Okay. Zo, zo goed. Ja, dat is beter. Nou, naar voren, naar het toneel. Tom zei iets over het voortoneel en het voetlicht rechts. Ja, het uh, zou dus daar moeten zijn, ja. Maar uh, er zijn twee voetlichten aan de rechterkant. We nemen er iedereen. Uh, hoe groot is zo'n miniatuur ongeveer? Uh, drie bij vijf centimeter, niet veel groter. Is het erg kwetsbaar? Ja. Dan moeten we dus niet, niet, niet, niet, niet, niet in de voetlichten zoeken, maar eronder. Zo ver was ik ook al gekomen. Goed. Neem jij dan de meest rechtse, neem ik de tweede. De tweede, goed, ja. Nou, kijk. Ja. Tom, Tom. Wat bezorg je nou toch weer een hoop werk, hè? Je zegt niets, maar die gluf loopt door. Hé, hey. hier? Hier ook al niks. Hier dan? Nee. Ja. Ja, ik voel iets. Ik moet mijn vinger erachter in te krijgen... ...en dan heel voorzichtig opduwen. Ja. Het voelt glad aan. Dat zal het zijn. Intertaat. Een pakje. Met de juiste afmetingen. Keurig gepakt in zwart papier. Pop. Pop, kom eens hier. Gevonden? Ja, ik geloof het wel. Kom eens kijken. Ligt eens, ligt eens even bij gevonden? ja er bij ja alsjeblieft al huh? en achterop een fotonegatief de lijst de lijst ja gefotografeerd op een klein dat negatief laat zich gemakkelijk vernietigen. geef me zevien aansteken. wacht ja juist dat smelt mooi weg mooi zo hè <laughs> niks van over en als ik me dan niet vergist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 Maar die lijst hadden we toch aan de opdrachtgevers van Kruis kunnen geven. Jawel, maar, ja. maar we weten niet wie dat zijn. En ik wil niet dat deze lijst in handen valt van onze tegenstanders. Vergeet niet dat al twee mensen om die lijst vermoord zijn. Ja, je hebt gelijk. je hebt gelijk. En ik heb wel zin om mijn lot te delen. Althans, nee, althans voorlopig nog nee, niet. Ik niet je hebt gelijk, natuurlijk. Veiligheid voor alles. Alleen. Alleen wat? Ja, die, die, die Holbein lijkt me een voortaanwaard. waard. Groot genoeg om een moord voor te plegen. Inderdaad. Maar er is één groot punt in ons voordeel. Wat dat is dat? Van spionage weet ik niets af of zo goed als niks zag, maar wel van schilderijen. Mocht dit kleino dat toch in het verkeerde handen vallen, dan zal ik maatregelen treffen waardoor de nieuwe eigenaar het zijn leven lang zal betreuren dat hij daar zijn vieze vingers naar heeft uitgestoken. Nou ja, hoe de die nieuwe eigenaar Erikson heet. Juist, als die Erikson heet. Oké, okay, terug naar het hotel. Ik heb zin in een borrel. Ja, anders ik wel. Is de heer Winter aanwezig? Nee, hoogheid. De heer Winter heeft zich nog niet gemeld. Oh, hoe laat verwacht u? U moet hem dringend spreken. Ik zou het u niet kunnen zeggen. Maar als het dringend is, kan ik hem natuurlijk een boodschap overbrengen. Nee, nee, nee, nee, zo eerst ook weer niet. Hartelijk dank. Tot uw dienst, Hoogheid. Hebben we geluk, gelukt, Janus? Winter is nog niet terug. Hm. Wat bent u dan van plan? Nog niets, maar dat geeft ons tenminste de kans om plannen te maken. En dit keer komen Winter en zijn handlanger er niet zo gemakkelijk vanaf. Ik geef even bellen, wacht hier, hou de boel in de gaten. Als Winter ja. binnenkomt, waarschuw je mij onmiddellijk. Oké. Okay. Kan ik even bellen voor Zeker hoogheid. In de tweede zaal. Bedankt. Ja, met mij. Nog niet. Verdomme stommeling. Sorry, maar Winter is niet komen opdagen. De informatie van mijn zuster was kennelijk onjuist. Volgens mij heeft hij haar verkeerde informatie gegeven omdat hij iets in zijn schild voerde. Dat betekent dat hij contact heeft gehad met Kruisen. Of erger. Dat hij de lijst heeft. Juist. Dat betekent dat er snel ingegrepen moet worden. En ditmaal mogen er geen fouten gemaakt worden. Er als... worden geen fouten gemaakt. Hm. Wat ben je van plan? Janus en ik nemen Winter en zijn assistenten pakken. Als ze daarmee klaar zijn, zullen ze heus wel gepraat hebben. Maakt u zich maar geen zorgen. Nee, dat is te gevaarlijk. Neem ze gevangen en breng ze hierheen. Ik zal persoonlijk met de heren praten. Ja, maar dan weet Winter... Dat ik erbij betrokken ben, juist. Maar als hij met Kruisen gesproken heeft, zal hij dat toch wel weten. En als ik met hem klaar ben, zal hij nog zijn assistent niet erg veel meer kunnen zeggen. En de vissen van de Donau zullen weer op een rijk maal kunnen rekenen. Hoe krijgt je het hotel uit? Dat is jouw zorg komt kom ten orde. Zijn ze er al? Nee. Goed. We gaan naar de kamer van Winter en wachten ze daarop. Als ze binnenkomen, moeten ze meteen uitgeschakeld worden. Daarna gaan we met een dienstlift naar beneden, naar de kelder. En vandaar brengen we ze naar het huis van de chef. Begrepen. Ja, begrepen? Maar is het niet een beetje erg, Link? is van de chef. En denk erom. Dit keer maar er niets misgaan. Aan mij zal niet liggen. Goed, kom mee. Dat heb ik druk aan boven, hè? Nou, Maar die krijg je toch? Zo, dit is het dan. Hé. Ja. Hé, hey. hey, wacht eens even. Wat is er? Het brand ligt in mijn kamer. Nou, heb je zeker wat het brand? Nee, nee, nee, nee. Ik weet zeker dat ik het uitgedaan heb. Het zou me niks van als een verzoeklap op. In elk geval lijkt het me veilig het zeker wat onzeker te nemen. Hier, doe het pakje in die koperen vaas die ja, daar staat nemen, Is dat nou wel veilig? In elk geval veiliger dan wanneer ik het in mijn zak heb. Oké, okay, goed. Zeg, luister eens, misschien is het wel beter om helemaal niet naar binnen te gaan. Zelfs als het onaangename gasten zijn, dan weten we eindelijk met wie we te maken hebben. Kom maar. Oké. Okay. Kom binnen, Bob. Meneer okay. Meneer Winter. Wilt u heel voorzichtig, zonder onverwachte bewegingen te maken, de deur sluiten? Er zijn twee revolvers op u gericht, met dempers. Verdomme. Hoogheid een onverwacht genoegen, zo laat op de avond. Ik geloof niet dat ik uw begeleider eerder heb ontmoet. En is dat zwaardere schut dan nou werkelijk nodig? Ik ben tenslotte een de kunsthandelaar en mijn assistent hier is al even ongevaarlijk. Daar zullen we het later wel eens over hebben. Nu gaat u met uw handen omhoog tegen de muur staan. De heer Manser eveneens. Ik ga nog... Ja, nou, nee, liever... Verdomme! Het volgende schot is raak, meneer Mansen. Janos is een uitstekend schutter. Ik ben dood, die zeg, Bob! Ik geloof niet dat de directie van dit hotel... uw activiteit op vrijstel stellen waarde, Prins. Zo. Zal we zo naar uw zin? Voeten nog meer naar achteren. Ach, veel misdagsfilms gezien. Deze methode is nog altijd effectief. En waarom heb ik de zaak is ...de eer van dit uitzonderlijk bezoek te danken. Ik dacht niet dat wij gemeenschappelijk interesses hadden. Oh nee... In ieder geval hebben we wel een gemeenschappelijke kennis. Ook een Nederlander, een zekere Kruisen. Een uiterst geraffineerde man die zich iets heeft toegeëigend dat mijn opdrachtgever toebehoort. Kruisen? Ach, dat vind ik nou een teleurstellend bericht. Ik heb hem altijd zo hoog geacht. Waar is Kruisen? Ik zou het niet weten. Ik heb hem maanden geleden voor het laatst gezien. In Amsterdam, uiteraard. Hij is hier. In Wenen. Maar ik er een van omstandigheden. En wij weten dat u contact met hem hebt gehad. Dat weet u meer dan ik, waar de prins? Kruisen heeft contact met u gehad en u hebt iets in bewaring genomen. Ik weet niet waar u het over hebt. Ja, wij kunnen natuurlijk ook onprettige overredingsmethoden toepassen. U moet doen wat u niet kan laten, maar ik garandeer dat je dan later spijt van zult krijgen. Overigens, Deze houding begint me knap te vervelen. Ja, maar... Jullie blijven precies zo staan als je staat. Waar is Kruisen? Ik weet het niet. Waar is het pakje? Wat voor pakje? Janos Fouilleren. Oké. Okay. Probeer geen geintjes uit te halen. Ik ben een minstens goed schutter als Janos. Blijf met je vuil Blijf met je vingers uit de Hou je rustig, man. Zodemiet erop. Eén verkeerde beweging en ik schiet. Zodemiet erop. Heel verstandig, waarde Winter. Heel verstandig. Niks te vinden. Dan wordt het tijd dat wij andere methodes toepassen. Ik ben benieuwd. Oh, u zult toch voor heel wat verrassingen komen te staan. Maakt u zich maar geen illusies. Dat heb ik al lang afgeleerd. Janos. Kijk of er buiten op de gang mensen lopen. Alles veilig? Uitstekend. Heren, wij gaan nu naar buiten, nemen een dienstlift... en lopen dan via de kelder naar de garage. Daar staat een auto. Ik hoef u niet te vertellen dat u bij de minst of geringste verdachte beweging neergeschoten wordt. En waar ben je ons naartoe? Dat merken jullie wel. Nou, vooruit. Winter, doe die deur open. Ja, zeker. Lopen een beetje gauw. Naar het einde van de gang. Opzitter! Uh, portier. Portier. Uh, ja, meneer. Ik vraag mij af of u mij van dienst zou kunnen zijn. Ik wil het zeker proberen. Heeft u bijzondere wensen? Ik zou graag het zwitennummer willen weten van de heer Axel Winter. Dat is heel ongebruikelijk, meneer. De discretie... In dit geval is uw discretie lofwaardig, maar volstrekt overbodig. Mijn naam is Labes, Maximilian Labes. Oh. Ik ben de persoonlijke bediende van de heer Winter. Zijn huisknecht? Zijn butler. Er bestaat een essentieel onderscheid tussen een huisknecht en een butler... zoals u dient te weten, beste man. En nu wil ik graag het suite nummer van mijn werkgever weten... hij heeft mijn diensten dringend nodig. Nou, komt er nog wat van? Uh, suite nummer zes... Op de tweede verdieping. Uitstekend. Wees dan zo goed mij een kamer op dezelfde verdieping te bezorgen. Er is alleen nog maar een kleine kamer vrij. Kamer 29. Oh, daar zal ik in dit geval genoegen mee moeten nemen. Goed, meneer. Wees zo vriendelijk mijn bagage even naar boven te laten brengen. Ik wil mij terstond bij mijn werkgever melden. Komt u daar, meneer. Meneer. Meneer. Mevrouw. Ik hoorde toevallig dat u naar de heer Winter vroeg. Hey. In welke aangelegenheid kan ik u dan van dienst zijn, mevrouw? Prinses Toeghoff. Oh, hoogheid. Kunt u mij misschien ook zeggen waar de heer Winter op het ogenblik is? Het spijt me, hoogheid. Ik heb geen enkel idee. Ik ben vanavond uit Nederland aangekomen om meneer Winter terzijde te staan. Heeft hij dan moeilijkheden? Oh, zeker niet. Maar ik reis tegen Winter altijd achterna als hij langer dan twee dagen wegblijft. Oh. Ten slotte is het mijn taak me om zijn welzijn te bekommeren... En ik kan u verzekeren dat ik mijn taak heel zwaar opneem. Heel zwaar. Ja, ja, ja, daar ben ik overtuigd, meneer... Labes. Maximilian Labes. Meneer Labes. Max, zo noemt de heer Winter mij altijd. Goed, Max. Ik maak mij ernstig bezorgd. Hoe dat hoogheid? Is er iets gebeurd? Nee, maar er had iets moeten gebeuren. Ik geloof niet dat ik u helemaal begrijp. Ik had namelijk een afspraak met Axel Winter. En daar heeft hij zich niet aan gehouden? Nee. Heel merkwaardig. Hij zou vanavond met een cliënt naar de schouwburg gaan... en daarna met mij nog een drankje in de baar drinken. En hij is niet verschenen. Nee. Wat onnadenkend. Mag ik u dan misschien iets aanbieden? Oh, nee, nee, dankjewel. Dan is het misschien het beste dat ik u naar de suite van de heer Winter begeleid... om te kijken of hij daar inmiddels is gearriveerd. Maar dat kan toch zomaar niet? Ach, Hoogheid, wij zijn mannen van de wereld. Ik en de heer Winter. En misschien kan ik u daar dan een hartversterking aanbieden. Dat zou heel prettig zijn, Max. Mag ik u dan voorgaan, Hoogheid? Heel graag. Heel graag, Max. Als ik mij dan niet vergis, moeten wij die kant op. Neem jezelf niets, Max? Nee, dank u, Hoogheid. Nooit als ik in dienst ben. Oh, nou. Op ons alle gezondheid dan maar... Op de uwe hoogheid. Hou nou eens op met dat hoogheid. Zo had u verkiest, mevrouw. Noem me maar gewoon Irene. Dat zou ik niet over mijn lippen kunnen krijgen, mevrouw. Ja, goed, goed, goed. Nou, wat doen we? Wachten? Er zal niets anders zitten. Heb jij enig idee waar Axel kan zijn? Heb je geen adres van een relatie, kennis? Nee... De heer Winter is nogal onverwachts naar Wenen vertrokken... ...op verzoek van de vrouw van een collega. Dat is alles wat ik ervan weet. Hoe bedoel je? Onverwachts? Meneer Winter was aanvankelijk van plan naar Londen te gaan. Oh. Alle voorbereidingen werden getroffen. Is hij misschien in een gevaarlijke situatie beland? Meneer Winter? Oh nee, die jaren liggen achter hem. Vroeger, toen zijn vader nog leefde... ...voor wie ik de eer had te mogen werken... Vroeger was hij piloot en toen schijnt hij heel wat uh, vreemde vluchten gemaakt te hebben. Oh. Maar gelukkig, sinds hij de zaak van Weide zijn vader heeft overgenomen, is hij tot het besluit gekomen, het inzicht, dat dat soort zaken niet stroken met zijn stand en verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Nee, ik kan me niet voorstellen dat de heer Winter zich in gevaar gestart heeft. Mm, ik ben er niet zo zeker van. Gebeuren je vreemde dingen in benen de laatste tijd? Ik heb zelfs gehoord dat er een zekere... Eriksson is opgedoken. Eriksson? Ja, ken je hem? Uh, niet persoonlijk, maar van reputatie. En die reputatie is niet zeer fijn. Hij schijnt zich met allerlei loesje zaakjes bezig te houden. Onder andere het kopen van gestolen schilderijen. Maar u neemt toch niet in ernst aan dat de heer Winter zich met de verkoop van gestolen schilderijen bezighoudt? Oh, nee, nee, nee, nee, natuurlijk niet. Maar laten we de feiten nou eens rangschikken. Jouw baas komt onverwachts naar Wenen om een collega van hem te helpen. Op hetzelfde moment verschijnt die Eriksson. Zijn dat toevallige omstandigheden? Uh, nee, misschien... Juist. En begrijp je nu waarom ik me ongerust maak? Ik ben erg op de heer Winter gesteld. Oh, ja, ja, dat wist ik niet. Ja, hij is mij bijzonder sympathiek. Max, wat zou jij ervan denken als wij eens een bezoekje aan die Eriksson gaan brengen? Wat? Nu? Zo laat op de avond? Ja, waarom niet? Ja, ik, ik weet het eigenlijk niet. Het komt me allemaal wat onlogisch voor. Max, vooruit, laten we gaan. Maar mevrouw, weet u dan waar hij zich ophoudt? Oh Ja, natuurlijk. Het heeft in alle kranten gestaan. De komst van een miljonair blijft in Wenen nooit onopgemerkt. Nee, dat kan ik me voorstellen. Mm -hmm. Kom mee. Baat het niet, schade kan het ook niet. Geen verdachte beweging, Winter. Naar binnen. Deur dicht, Janos. Ja, goed, Doe Deur open bij jullie. Deur dicht. Naar binnen. Janos, jij blijft in de gang wachten en komt pas binnen als ik je roep. Komt in orde. Opzicht, Igor. Hartstige spoed, klik je wel, Igor. Nou, gezellig donker heb je het hier. Doe het licht aan, Igor. Alsjeblieft. Mijn oude vriend Manuel Eriksson in eigen persoon. Het was mij liever geweest als we elkaar onder wat plezieriger omstandigheden hadden ontmoet. Ik heb er niet erg op moordenaars, Eriksson. Niemand kan van mij beweren dat ik een moordenaar ben, Winter. Je moord of je laat moorden, wat is het verschil? Een heel groot verschil, neem dat maar van mij aan. Gaan jullie tegen die muur staan. En ik wil je handen zien. Zo is het goed. En nu, beste Winter, gaan wij eens een praatje maken. Ik heb je niets te zeggen. Dat lijkt me overdreven. Ik wil graag antwoord hebben op twee vragen: waar is Kruisen en waar is het pakje? Ik zou het niet weten. Ik had je verstandiger gedacht. Ik geef je nog één kans. Waar is het pakje? Oh, Kruisen is opeens niet belangrijk meer. Het gaat mij om het pakje dat hij in zijn bezit had. Waarom vraag je er van deze tijd? Omdat jij waarschijnlijk zo slim bent geweest dat pakje van hem over te nemen. En ergens veilig op te bergen. Ik wil weten waar het is. Ik heb het dat hulpje van je ook al gezegd. Ik heb kruisen niet ontmoet en ik weet het ook niets van dat pakje af. Maar ik zou wel eens willen weten waarom dat pakje zo belangrijk is. dat jij zelfs een prinselijke loopjongen op me afstuurt. om over zijn zuster dan maar te zwijgen. Dat gaat je geen bliksem, man. Hm, nou, dat was dan een korte vreugde. En als je nou zo vriendelijk zou willen zijn. de heer Toekhoff te vragen zijn pistool op te bergen. dan kunnen wij tenminste naar bed. Het is een vermoeiende avond geweest. Dat neem ik aan, ja. Igor, haal Janos binnen. Hier moet het ergens zijn. Als ik zo vrij mag zijn op te merken dat dit nummer 90 is. Dan zijn we dus te ver. Eh, uh, 88. Hier moet het zijn. Er brandt ergens licht. Max, dat niet zo. Neemt u me niet kwalijk, maar ik mag toch aannemen dat iedereen op dit uur van de nacht naar bed is. Neem maar van mij aan dat Erikson nog op is. Oh, juist, ja. En wat bent u van plan te doen, aanbellen? Ach, natuurlijk niet. We maken de deur open. Maar mevrouw, dat kunt u niet doen. Dat is inbraak. Ach, wat inbraak? Dus het weer haakjes, Max. Ben gewapend? Gewapend? Ik? Mevrouw, ik protesteer. Oh, goed, goed, goed, goed, goed, goed. Eens dus even kijken of deze loper op het slot past. Janos, doe doet een handboei aan. Goed, Sif. Zorg ervoor dat je buitenschot blijft. En laat dat maar aan mij over. Een paar stappen naar voren jij. Bedoel je mij soms? Ja, vooruit naar voren. Doe wat hij zegt hoor. Heel verstandig, Winter. Zo, daar staan blijven. Ja, handen op je rug. Ik zou nog liever... Oké, okay, goed. Handen bij elkaar. Ja. Zo. Zo. Dat is voor elkaar, chef. Uitstekend. Kom hier naast me staan. En nu wil ik de waarheid horen. Welke waarheid? Die van jou of die van mij? Je schijnt de ernst van jouw positie nog steeds niet in te zien, Winter. Uit je houding blijkt dat je precies weet wat er in dat pakje zat. Daarom doe je zo koppig. Je hebt kennelijk met kruisen gepraat. En als je nu wilt dat je assistent heel langzaam naar Vlaarde geschoten wordt... moet je vooral je mond houden. Goed. Ik heb met kruisen gesproken. Waar is hij Ergens waar jij hem niet kan bereiken. Hooruit zeg op waar. Hij is dood. Dood? Dood, dood Ja! Door een kogelwonden. gewonden veroorzaakt door een van jullie wapens. En het pakje? Ik weet waar geen pakje. Ik weet alleen dat hij een paar keer de naam van een vrouw heeft genoemd. Elena. Dat is die Tsjechische. Hoi je mond, Igor. En verder niets. Behalve dan dat hij me vroeg zijn vrouw te groeten. Vuile moordenaars. Wat jij, domme? au. Ik zei, vrouw. Ah. Zo zie je maar weer, adel verloopt met zich niet. Wat? Uh, Igor, beheers je. Zo komen we niet verder. Voor uh, het eerst geloof ik dat Winter de waarheid spreekt. Waar is het lichaam van Kruiser? Waarschijnlijk in een lijkenhuis, ergens in de stad. En waar heb je hem gevonden? Gaat je gaan buiten, man. Zo, dat viel mee. Hoewel ik heftig moet protesteren tegen deze gang van ze... Nu zag je ze naar binnen. Ik ga voor. En de deur niet dicht om maar op een keer laten staan. Zo goed, mevrouw. Ja, ja. Blijf achter me. Ik heb er een gevolg Maar als ze gevaar. Dan zal ik heus niet aarzelen om te gaan schieten. Goed, mevrouw. Onder die deur een lichtstreep. Inderdaad. Waar lichtbrand zijn mensen? Kom mee. Dat, dat is de stem van meneer Winter. Waar Winter is moet ook eerlijk zijn. Max, ga hier naast de deur staan. Uitstekend, te vol. Ga op het sneeuw ook. Ja. Ah! de armhoog. Van nog stomme ben hand. de verlaatste. Voor de beraadstof! U hebt geluisterd naar het derde deel van Weg van Wenen, Een oorspel in vier delen geschreven door Thomas Ulrich. De rolverdeling. Jan Borkus als Axel Winter. Hans Vierman als Bob Manser. Hans Karsenbarg was Igor Toeghoff, Marijke Merkens Irene Toeghoff, Pieter Groenier was Janosch, Paul van der Lek Eriksson, Frans Somers was Max Labes en Willy Ruijs was portier. Technische realisatie Ad van de Ven en Leon Dubois. De regie had Hero Muller.